Dit is Grootse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. De redactie van Ed van Kemenaar, de Lucie Roodbo, Leonard Joost de Geert, de Groot, Bernhard Robbe en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben geen gasten. Dat is niet een ongelukje zo, een bedrijfsongeluk, maar het is opzet, moed, wil en misverstand... Wij uh, gaan uh, op de laatste uitzending van, van het jaar, in de laatste uitzending van dit seizoen... ...gaan we met uh, de voltallige redactie gaan we terugblikken... Op, op één Rona. Uh, Lucie is uh, op vakantie, is in Griekenland eigenlijk, bijna. Wie? In Griekenland toevallig? Nee, ze zit in Toscana. Oh, Toscana. Oh, ja, nou, goed. Toscaner, ja. uh, <laughs> <laughs> wij gaan terugblikken op uh, het seizoen. Dat startte op uh, 1 september. Dat loopt dan vandaag af... We zullen zo'n beetje de revue laten passeren waar we het allemaal over hebben gehaald. We bespreken een paar topics met Gerard de Groot, Bernard Robbe en Ben Lonen. Goed. Ook de nieuwtjes doen we dat Ja, we doen gewoon nieuwtjes. Wat was er in het nieuws, moeten we eigenlijk zeggen, van Leonard? Niet zozeer de nieuwtjes als wat was er in het nieuws. Nou, twee, vandaag in de krant, eigenlijk een laatste muziekfabriek met foto en al, hier in de vatertuin. Voor de laatste keer het seizoen stond de muziekfabriek weer in Gorle en uh, een, een behoorlijk programma. Alleen begreep ik van uh, diverse mensen dat er zeer weinig publieke belangstelling was. dan denk je wel het aan Kermis. In ieder geval, uh, nou ja, kijk even naar uh, Stefan. Heb jij er ook iets van gehoord? De... Oh. Festival Mondial wordt door uh, Stefan. Ja, ja, dat zou ja, kunnen. Dat, dat was ook, hè. Ja, ja, Je moet goed programmeren. Nou, dan lees ik in de krant vandaag dat uh, Leonacht Retel Helmrich is toch een bekende naam, ook al is in Tilburg, hij is in Tilburg geboren. Maar een bekende filmmaker, die is gevraagd om toe te treden tot de Amerikaanse Oscar jury. Nou, dat vind ik, een, vind ik een, een hele eer. Dus heeft de Amerikaanse organisatie achter de ontwikkeling van de filmkunst en wetenschap bekendgemaakt. Hij is medeoprichter van Scarabee Films in Goorlem, meerdere keren onderscheiden... Onder andere voor uh, Vlucht uit de hemel en Stand van de Maan. Die genomineerd waren voor een Gouden Kalf. Dus in ieder geval, dat is toch een heel aardige uh, binnenkomer. Eervol. Heel eervol. Is dat de broer van onze gast? Van ja, van Victor, van Victor Helm. Helm ja. Uh, ja. ja, klopt. Ja, ja. Nou, dan las ik ook nog in het. Uh, even kijken, dat stond in de, de uitstraling van deze week. En er is toch ook, denk ik, voor diverse mensen behoorlijk uh, wordt het, uh, actueel. Een asbestverbod. De, de overheid wil zeg maar de, de asbest gaan ver, uh, hin, uh, verbieden vanaf 1 januari 2024 nou hoeveel mensen, ik heb thuis nog een schuurtje een oud schuurtje van die oude je, asbestplaten op liggen en die moeten echt voor die tijd moeten die, moeten die, uh, verwijderd worden en er staat dus bij, van, uh, doe het nu want straks dan gaan ze het echt uh, verwijderen met uh, die maanpakken aan en dan kost dat klauw veel geld en het raar is, nu mag je zelf zo wegbrengen oh ja. dus als nee, je het laat doet Ingepakt, weet Ingepakt. zeker. Ja. Maar hoe jij? Of Want jij ik heb het ook zelf inpakt, gedaan. Dat <laughs> maakt niet veel uit. Hè? Hier staat dus, kijk, gezien het feit dat asbestdakbedekking in dat de, de particuliere zag, sector uh... in de meeste gevallen zelf mag worden verwijderd en zelfs kosteloos mag worden afge, is het raadzaam om daar niet al te lang mee te wachten. Het advies is dan ook om nieuwe actie te ondernemen en over te gaan tot verwijdering. Dus of je dat ook moet inpakken, weet ik niet. Nou goed, het, ja, je moet het inpakken. In ieder geval veel gorenaren zullen dat er ook mee te maken krijgen. Ik heb nog een jaar of negen te gaan, maar het moet wel, het moet wel gewoon gebeuren. Nou, en dan zag ik gisteren zag ik een, een charmante, sportieve godenaar, oftewel Marleen van Iersel, zag ik in Den Haag, beachvolleyballen. Dat is een sportieve en een aardige meid, en ze hebben dat gewonnen ook. Dat waren mijn nieuwtjes. Oh, ja. En van... Rutte, die keek vanuit het toontje naar... Ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja, met een verrekijker. Rutte met een verrekijker. Oké, okay. ja, Gerard. Heb jij nog nieuws? Schokkend ja, nieuws? Nou nee, ge, geen nieuws. Ik loop af en toe over de kermis. Ik woon er vlakbij. Ik denk qua geluid heb ik er weinig last van. Mm -hmm. uh, dat is voor mij als uh, centrumbewoner een goed teken. Ja. Maar ik vraag me af of dat een goed teken voor de kermis is. Uh, die is dus denk ik toch veranderd vergeleken met wat, hoe lang is het geleden dat hij hier was, een jaar of acht, negen geleden, dat hij naar het Van Hoogdorp, uh, ik, ik plein negen, ging. Ja. En ik vond het ook toen ik net hier naartoe liep weer erg rustig. Bedroevend. Ik vind het en bedroevend. heel erg vond ik ja. nog steeds de verkeersoverlast. Ik ben, er met, gisteren, niet te ik, ben, ik ben er gisteravond, de kwart over tien ben ik, ik de lichtjes aan, veel volk. Nou, uh, dan loop je de kermis, er staan een paar kramen. En dan, uh, het was wel vooral kermis van en voor uh, Mozes. Daar hingen ze met de benen ja. buiten. Die man die wordt als stinkend rijk, dat is onvoorstelbaar. Het was trouwens wel heel gezellig hoor, leuke tafels en stoelen. Maar het zat hartstikke vol. Dan zie je twee kramen staan voor uh, de mooie tuin. En, die, en, en uh, het personeel hing er zo bij. Ik draaide de Kalverstraat in, daar staan ook nog drie kramen met grote onderbrekingen. En dan kom je op het, op het Oranjeplein ook nog enkele kramen en daar is het dan. En ik schat er, ik heb nu, nou vooraan dat dan 50 tot 60 man opgelopen hebben gisteravond, zondagavond, kwart over tien. Maar het terras van Mozes, hartstikke vol. Nu ook weer. Dus ik heb zo'n idee, ik, ik begreep, daar stond ik in de krant, dat Van der Heijden wil gaan evalueren met de, de, de kermisexploitanten. Ja. Nou, nou ja. ik mag natuurlijk van hier het geen advies geven, maar ik zou ja. zeggen, ga maar gewoon lekker terug naar het Van de Hoge dorplein? Nou ja, daar is, stond het veel beter. Is het niet wat vroeg om nu al te evalueren? <laughs> ja. De kermis die duurt nog tot, tot en met woensdag? Ja. ja. Nou, ja. kijk, woensdag is natuurlijk uh, qua karakter, omdat dat zich echt op de kleine kinderen richt. Uh, werkt altijd anders uit. Maar ik ga er toch vanuit uh, dat de grote bulk van het geld verdiend moet worden op zaterdagavond uh, en de zondag. Ja. Yeah? Ja. Nou ja, hoe, hoe je maar, eigen waarnemingen... En, en, ja. Ja. Als ik nou mijn verhaal had moeten uur, vertellen een... over de kermis, zou ik bijvoorbeeld een heel ander verhaal verteld hebben. Want ik vertellen. ben er op zaterdag uh, laat in de ochtend overeengelopen en zondag Middag. Ja. Toen dacht ik, hé, hey, het is toch aardig druk op die kermis. Ja? Oh, het lijkt nou. wel te gaan. Dat was mijn indruk. Het is, het, is van, het is van gisteravond rond kwart over tien. Maar toen was, toen was, je, ongeveer was, was het ongeveer voorbij. Zo, zo, zo ja. weinig volk. En nee, de, joh, mensen, en de uh, mensen waren op het terras nogmaals neergestreken. Dat is gigantisch. gigantisch. Eén klein regenbuitje gisteravond. Ja. En we hoorden iedereen weglopen. En om half twaalf gingen de lichter uit. Ja, ja, ik vind het uh, niet erg, maar met dit weer vind ik het ook niet erg dat het oh, langer ja, doorgaat. Nou, maar... Ik dacht, uh, het weer valt eigenlijk wel weer mee, dat zit nog wel eens een keer flink tegen, ja. maar deze, dit jaar ja, hebben ze dat... daar toch ook geen pech mee, met het nee. weer. Of wel? Nee. Nee nee. Nee, nee, nee. nee, nee, Beter weer dan dit dus we hebben, voor de kermis niet hebben. Kijk, ze hebben nog een paar dagen te gaan, dus laten we maar wachten tot, tot uh, woensdag, tot de kermis voorbij is. Maar ik vond de, de totale sfeer op het Van Hoge Dorplijn, vond ik nooit ongezellig. Er stond er echt hutje bij mutje, zo vlak op elkaar, maar daar vind, vind ik een typische kermissfeer. De ene kraan naar de andere, zo. Je, je valt van het ene naar het andere. Ik vind het leuk voor een kermis. Maar hier moest je echt zo van... Uh, ja, dus, je kwam ze op sommige stukken helemaal niks tegen. Dat vind ik zonde. Dat ja. vind ik zonde, maar goed. goed. Zo, kermis goed, dat hebben we ook weer positief besproken. Dat hebben we ook weer besproken. De kermis. Mm. En, en de, de rotonde. Wat vinden jullie van de rotonde? Er kwam de, een hoop commentaar op van Joko Vaas. Heb nou, jij hem, ik hem heb, gezien? Heb jij ja, hem ik heb hem, van de week heb ik hem gereden. Dus ik moest even gaan tanken in België. En ik uh, reed uh, keurig de poppers weg op. En dan op een gegeven moment... dan word je naar rechts, buigt die weg naar rechts. Dan denk je, waar is die rotonde? Ah, daar komt hij aan. Dus hij ligt rechts van je. En dan moet je echt even goed, goed die rotonde dat pakken. Dat is ook dan. wat Jovaas beschrijft. Hè? Ja. Dat, dat je hem... Ja. Uh, uh, het ja. is een kwestie van wennen, hoor. Dat, uh, mijn mijn ik, vrouw is er al nu verschillende keren overheen gereden. En die uh, is er prima Geen over problemen. te spreken. Ja, nee, maar uh, Het is een prachtige ton. En vergeleken met, met hoe het was... Uh, ja. ...vindt zij ja. het echt heel veiliger aanvoelen Veilig. voor iedereen. Ja. En zeker uh, ook dus, de, de, de entree en de oprit dus naar uh, die, die fruit... Uh, hoe heet dat? Die, de die, bruik. Die, ja, daar vind, vind ik echt van. Ik vond het levensgevaarlijk. Ja. Als je daarvan af kwam redden je moest voor de poppesen weg op. Nou, echt, echt linker soep hoor. Dit is veel bellie. je moet echt de rotonde naar een aparte inrit zeg daarheen. Prima. Maar je moet even wennen, want ik was de rotonde. Ja, dan zie je hem hè. Hij ligt even rechts in de hoek. <laughs> de eik is weg... Is die al weg? De nee, die procedure moet nog gevoerd oh, dat worden. Nee, dat, dat, uh. ja. En dan gaan we met zeven man ons eromheen vastketenen. Ja. En uh, <laughs> boven in de top zitten. Victor, uh, uh, Helmry, die de vorige keer was, die zei van die gaat niet weg die boom. Die gaat niet weg. Uh, die vindt, het, die vindt, die vindt, het, die vindt het dat hij het niet moet kunnen. Nou ja, ik vind, uh, hij valt natuurlijk op. Hij staat echt zo'n beetje tegen de weg aan. Maar ik zeg nogmaals, als je daar gewoon de normale snelheid hanteert. Gebeurt dat niks hoor. Nee. En je rijdt keurig recht vooruit. En, uh, ik probeer dat ook altijd te begrijpen. Dingen. Ik snap dat bomen dicht op de weg, ja. dat het lastig is voor de verkeersveiligheid. Ja. Dus dan ga je afwegen. En dan denk ik, nu zijn de plannen om de Tilburgse weg, uh, het winkelgedeelte, om dat te gaan herinrichten. Eén ding staat vast. Het, uh, er moet meer verkeer overheen. En de twaalf bomen die er staan moeten blijven staan. En die staan dan volgens mij korter op het verkeer dan de eik uh, die gekapt wordt omdat hij te dicht op het verkeer staat. Ik geef toe, ze rijden daar harder. Maar toch even als idee, want die bomen staan in de weg, mm. daar. Uh, dus ik zou zeggen, doe die bomen weg. Als je gaat herinrichten, kaalslag. Je moet maar dat een beetje consequent niet. doen. Dat meen je niet. Nee, dat meen ik niet. Dus nee. moet je op een heel andere manier gaan herinrichten, mm -hmm. denk ik dan als je daar ook een enigszins groene omgeving van uh, ja, wilt maken. dus, dus Mijn, mijn oude voorstel worden? is hoeveel ze ondertunnelen. Hoeveelste keer is het? Ondertunnelen. ondertunnelen. oh ja. ja. Je moet dingen radicaal doen, of niet? Dat, dat was ook het idee destijds van, uh, van, van uh, Willy... Uh, Willy, Willy... Wortel. Van Willy Verharen. Die heeft uh, die, die suggestie gedaan om het te ondertunnelen. In ieder geval rond het, onder het kloosterplein. Dat ja, was een, Verhagen, Willy Verhagen. verhagen. Ja. Ja. De, de de, de, de ja. beroemde VVD'er. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, die ja. Ja, ja. Oh. ja. Ik heb dat, dus ik was meestal niet met hem eens. Dat moet ik er ook wel even bij zeggen. Maar ik dacht, en je hebt dan natuurlijk meteen ook een ingang in de parkeergarage. Onder, hè, dan sla je even links af en dan ben je in de parkeergarage. En dan kom je weer uit en de overgang uh, tussen de hoven en het Kloosterplein is in één keer geregeld. Tilburgseweg uh, wordt voetgangersgebied en fietsers en dat gaat allemaal redelijk samen. Alle problemen zijn opgelost, het kost een paar maar het creëert ja, veel werkgelegenheid. Zeggen, wat, wat zou het prijskergetje zijn? Uh, het, het is goedkoper dan het bankgebouw op het Kloosterplein uh, kopen, slopen en dat allemaal leeg laten liggen. Hmm. Het is goed voor de werkgelegenheid. Ja. Hè? Even, maar er komt een tweede rotonde op, op, de op de Turnhoutse baan. Maar waar moet die komen? Want ben ik, daar ben ik even kwijt. Heb dat je komt. er enige idee? Daar komt een tweede rotonde waar, waar de, de Poppelse weg de Turnhoutse baan op gaat? Waar, waar laatst dat ongeluk gebeurd is? Is dat niet de bedoeling? De afslag naar, zeg maar, naar het Tijnvoort, bedoel je die? En rechtsaf richting, richting Nieuwkerk, daar? Uh, nee. Ik dacht... Uh, Verder door. De weg, waar die uh, op de... O, oh, waar de Bergstraat uitkomt. Oh, de Bergstraat uitkomt op de, ja, de Turnus-Motaren. Ja, ja. oh daar moet er ook een rotonde komen. Want ze ja. hebben 7, 8 miljoen van, van de provincie gehad... om die weg uh, te herin, herin te richten. Hè? En blijvend te onderhouden. En blijvend te onderhouden, ja. Ja, ja. En... een biologisch, uh, natuurlijk, dierlijke... wegoversteek, ondersteek te maken. Moet het ook nog komen? Ja. Want daar is ook Vaas elke keer zo bovenover En daar kan ik iets bij voorstellen. Maar tegelijkertijd moeten de edelherten wel aan de overkant kunnen komen. We wachten het af. Maar ik vind in ieder geval de rotonde daar toch wel een mooi iets. En die bed- en breakfastboerderij boerderij Is nog steeds stilgelegd. Die had Nadat ook zo'n voltooiing. Maar stilgelegd. Ja, maar ik weet niet. De bouw was stil, Maar of je het inmiddels weer... Is hij weer aan de gang? Oh, oh, oh. Dat is weer aan de gang. Ja. zeg over een ja. andere herinrichting. Er is dan ook uh, weer sprake van dat het oorlogs- en bevrijdingsmonument... Uh, toch ja. weer niet uh, goed staat. Ja, ja, dat is ja, toch ook ja. weer jammer eigenlijk. Hè? Een terras voor het Jan van Mezaughuis. Ja. Op die plek daar. Ja. En uh, dan, dan, dan moet er weer geshout worden met, uh, met, met het monument en ik dacht dat die vraag afkwam van Paul Cornelissen weet ik, ik dacht dat Paul Cornelissen een beetje de initiatiefnemer was om, om dat, dat daar weg te halen Paul, oh. oh, als je luistert, ik, kom even langs ik vond het, ik, vond, ik, vond, ik vind het goed staan, ik vind het een mooi punt ook het staat er en goed, maar herdenken. Paul heeft daar graag een terras, een buitenterras ja, voor het, ja. Jan van ja. ja, maar dat, dat was ik ook aan het bekijken, je hebt dus de toegang tot de bibliotheek en daarnaast heb je dat monument, en dan denk ik die, die, als je die toegang als je daar wat herinrichting doet, heb je dan mooi beschut uh, gebied voor, uh, voor een terras. Want dat heeft zo'n insteekvorm. Uh, dat is wat nu een wat tuinachtig uh, vorm heeft uh, met een paar paden uh, doorheen. Dat kan ik me heel goed voorstellen dat je daar een terras maakt. Maar blijkbaar moet het dan weer aansluiten bij de Villa Sperber. En ja. dan krijg je weer problemen met, uh, denk ik tenminste met, uh, wat is het, Kloosterstraat. Ja, want ja, die blijft dan toch uh, dan lopen. Dus ik vond dat ook, tenminste... Zonder de plannen te kennen, niet zo'n logische plek. Om op, juist op dat kleinste stukje, om dan daar een of andere restauratieve voorziening uh, te gaan maken, dan zou ik denken, doe het in de Thomas van Diezen mm -hmm. uh, Want daar is een stuk uh, behoorlijk breed uh, trottoir. Dat denk ik breder is dan wat Mozes of uh, de zeven zonden die nu. Ik dacht dat, het anders dat de heeft. bedoeling is op die kop van, van ja, Maar dan uh, kun je toch dat monument laten staan? Kun je dat? Nee, dat staat dan echt in de weg. Nee, dat staat, dat staat op de kop ja, ja. van het gebouw. Op de kop ga je dat terras maken? Nee, ik zou het daar langs doen. Jij zou het daar en langs... dan zit je dus naast het monument. Ja. En dat lijkt me ook juist wel mooi. Ja. Dat het eigenlijk uh, vlak bij elkaar ligt van zeg maar, de gezelligheid en een stukje reflectie. Als je dan daar uh, naar zou willen kijken in plaats van te zeggen... ...ja, dat ligt in de weg, want hier moeten mensen gaan komen... Dus we gaan dat wel naar de kerkhof plaatsen of zo'n soort plek. Zo bijvoorbeeld de plek van het Oranjeplein waar die hemelwenk staat. Zou ergens daar een ruimte creëren waar je het... Daar zou het ook best wel kunnen staan, denk ik. Maar goed, moeten de geleerden er maar eens goed over eens worden. Ik snap best dat Paul daar een leuk terras van maken. Maar ik vind het bijna eigenlijk een beetje een soort heilige plek inmiddels hè. Nou, dus, ja. hè? Waar elk jaar die herdenking plaatsvindt en toch altijd wel heel, ja, heel stijlvol. En denk, oeh, ja. dan, dan moet het wijken voor een terras. <laughs> hmm. ja. Een beetje vreemde gevoelens kreeg ik erbij toen ik het las. Maar ik ben oké. nog niet onmiddellijk overtuigd. Dat weten ik we dus echt niet. Hier, nee. Ik wil ze kringen. Nee. Nee. Nee. En gaan, we, we, zo, gaan we het nog eens over, over ventileren. Misschien moeten we maar uitnodigen voor na ja. de vakantie. Ja. Om eens te zeggen hoe hij daar nu bijgekomen is en hoe hij dat denkt samen te laten gaan. Want dat ja. lijkt mij nou mooier. Kijk, verplaatsen en het nog steeds hier in het centrum houden, dat lijkt mij het beste. Dus, uh, Vinden jullie het goed als ik uh, die lijstjes doorloop van waar we het allemaal over gehad hebben? En dan uh, als je zegt van, oh hier wil ik wat over zeggen, dat, dat, ik, uh, dat we daar dan even bij stilstaan? Is dat wat? Ik, ja, ik, ik wil nog één ja. ding, als, als het mag. Het is geen gorrels onderwerp, maar oh, oh, Griekenland. Oh, Griekenland weer. Wat gaat er gebeuren met Griekenland? Ik bedoel De kans vandaag stond vol bankroet, dichterbij dan ooit. Ik kan het me niet voorstellen. Betaalt het land, lees ik morgen niet terug. Dan beginnen IMF-procedures te lopen die het Griekse bank moet inleiden. Het is dan een wanbetaler. Ik kan me niet voorstellen dat dit gaat gebeuren, dat men Griekenland laat vertrekken. Maar dat kost alle landen veel geld. Ook Nederland kost dat heel veel geld. als dus dit gaat gebeuren. Dus, wat, wat zou er gaan gebeuren? Tot nu toe... Uh, ik vind het stel qua jongens van de Griekse regering. Maar, uh, en, en ze spelen bluffpoker. En, en van die deur vallen. En ze komen er elke keer mee weg. Maar nu. Wat gaat er gebeuren? Gerard, met jouw kennis van de wereld, wat denk je? Ja, kijk. Uh, A, ah, het is lastig. Heel goed. Ja, ja, dus ik heb er een mening over. Dit is nou een typisch diplomatieke antwoord. Ja, ja, goed, het is lastig. Ja. Ik, ik snap er geen hout van... zoals ze er met elkaar in slagen... om er zo'n puinhoop uh, van te maken. Uh, ik noem dit handjesgedrag. Uh, ik vast... van, de, van de huidige Griekse regering? Nee... Uh, met name van, uh, van de Eurogroep uh, mensen Jongen, Dijssel, ik kwam toevallig uh, ik ben geabonneerd op het Financieel Dagblad en daar stond een column in van René Bos filosoof te Nijmegen over functionele domheid hmm. dan die ligt bij de nee de functionele Eurogroep. domheid nee, uh, nee die ligt bij de Grieken functionele oh, oh. domheid oh. is uh, dat je te weinig reflecteert op je eigen uh, positie je te weinig inleeft in de positie van de ander en dat je een tunnelvisie hebt. Mm -hmm. En als je kijkt naar de betrokkenen, dan hebben ze dat natuurlijk. Ik, ik, de, vroeger mijn werk, 25 jaar geleden, ging onder andere over dit soort dingen, maar dan in, in Afrika. En ik heb dat ooit uh, onderzocht toen ik nog voor buitenlandse zaken uh, werkte in Zambia. En daar hadden ze met elkaar een plan opgesteld uh, en dat zag er op papier heel mooi uit als je de jaarcijfers uh, bekeek. Dan kreeg de Zambiaanse regering meer geld, het eerste jaar en het tweede jaar nog wat meer en het kwam allemaal goed en als je maar wat tijd nam. En ik had dat toen opgesplitst per kwartaal en dat betekende dat de eerste drie kwartalen de Zambiaanse regering geld op moest hoesten voor internationale donoren en daarna pas gaat het beter in de politiek. Als je hele zware voorwaarden krijgt opgelegd, heb je geen negen maanden. In, uh, in Griekenland zie ik nu precies hetzelfde gebeuren. Als jullie de krant hebben gelezen, dan heb je zien staan. Uh, Griekenland moet nu akkoord gaan uh, met de voorwaarden die gesteld worden. Ja. Want ze moeten leningen terugbetalen aan het IMF ja. en de Europese Centrale Bank. Ja. Nou, Les 1. Van dit soort herstructureringsprogramma's is voor de betrokken regering moet het aantrekkelijk zijn om mee te doen. Als aantrekkelijk zijn om mee te doen vertaald wordt in het geld dat je krijgt gaat meteen weer weg naar een ander, is niet aantrekkelijk om mee te doen. De tweede les die al jaren geleden getrokken is, is als je een plan maakt, moet het een zekere tijd van leven hebben. Uh, vorige week werd nog gezegd met het plan zoals het nu voor ta op tafel ligt kunnen we tot december uitzingen... voordat we weer moeten gaan praten met elkaar. En nu is dat inmiddels al november uh, geworden. Dat betekent dat je de gesprekken daarover... alweer in september moet gaan voeren. Dus als je nu met knallende koppen... en veel ruzie aan slade deuren... al tot een akkoord zou komen... moet je over drie maanden weer helemaal opnieuw beginnen. Uh, Baarlijke nonsens. En, denk ik, arme Griekse regering die natuurlijk voor een deel de problemen over zichzelf hebben afgeroepen... Uh, die worden geconfronteerd met een Europese centrale bank... die de laatste drie uh, maanden 40 miljard naar Grie Griekse banken heeft overgemaakt. Zonder daar verder de instemming van de Griekse regering voor, uh, voor nodig te hebben. Die gaan daar niet over. Omdat Grieken heel terecht geld opnemen bij de bank... omdat ze denken van wat gaat er uh, gebeuren. Uh, maar met wie moeten de Grieken nu eigenlijk onderhandelen... Met Jeroen Dijsselbloem van de Eurogroep, of met Draghi van de Europese Centrale Bank, of, of met, met Tusk, de president van, uh, van Europa, of met Juncker, uh -huh. de, de voorzitter van Europa, of met Merkel, de baas van Europa, of met iedereen. En ze hebben allemaal ja. een andere mening. Met iedereen, ja. Dus nee, daar kom je niet met uit. Met iedereen, ja. En ik vind het een geniaal... Nou, nou, ze hebben allemaal een andere mening. Ja. Als ik die discussie volg, dan, dan is het allemaal tegen, tegen Griekenland. Ja, kijk, dat is dus de tunnelvisie die je hebt. Dat je het met z'n allen over iets eens bent mm -hmm. van die Grieken, dat is niks en ja. er wordt niks. Ja. Maar de deur staat open. Maar ik, heb, ik, heb, ik, ik volg die discussie met zeer grote interesse, moet ik zeggen. En dan volg ik hem vooral op, op de Duitse zender. Gunther Jouw, uh, elke zondagavond opnieuw. Dat is nou al een hele serie, heeft hij daar zo'n zo, zo, zo panel met, uh, met deskundigen, met uh, spitsenpolitici. politici, ook met Grieken erbij. Gisteravond weer de oprichter, een van de medeoprichters van Syriza. En als je dat dan ziet, hoe die discussie gaat. En daar, daar, zitten, dus, uh, daar zitten dus zeer, zeer deskundige uh, mensen. Daar zitten uh, mensen die, die uh, in dat onderhandelingsteam... Gisteravond zat er iemand die... Uh, die daar in dat, uh, ambtelijk in dat onderhoudingsteam zit, die kon dingen zeggen, want hij zegt, ja, we zijn nou toch uh, met, uh, met 18 min, min Griekenland. Maar uh, dat, dat, dat is zo diametraal tegenover elkaar. En uh, vanochtend in Trouw zag ik uh, een, een uh, overzichtelijke analyse, die zegt, dat is feiten tegenover waarden. Uh, vanuit Europa en van de Internationaal monetair fonds... wordt het gepresenteerd alsof het allemaal feiten zijn... keiharde economische feiten. Griekenland, die, die interesseert die feiten niet. Die zijn met de waarde bezig. En, en dat, dat komt nooit bij elkaar. En hier heb je dan een zeer linkse regering... even mijn sympathie eigenlijk wel... die, uh, ja, die, die iets heel anders voorstellen dan van... Want, want wat zij dan ook doen in die discussie... die gaan uh, jij bakken... want Duitsland, jullie hebben hier ook... Zoveel mensen die onder het minimum zitten. En die, die van, een, van, een, van, van hun baantje niet kunnen leven. We zijn met een verkeerd Europa bezig. Dus, dus die, die trekt het helemaal aan de, naar, de, naar de ideologische kant. van, van We wij zijn, wij zijn echt heel fout bezig. En in Griekenland gaan we er nou eindelijk eens... Met een democratisch gekozen regering... Gaan we eindelijk eens een, een koevoet erin zetten in dat hele systeem. En oh, ja, ik ben benieuwd of ze... Ja. Nee, maar kijk, dat is uh, denk ik het lastige dat uh, gebeurt. Dus toen we net even zat voor te praten, zei ik, het gaat eigenlijk over de ware vrijheid. Die hebben wij ooit in de 17e eeuw in Nederland uh, gehad. Die was gebaseerd op de Bijbel en op de Protestantse kerk. Maar er bestond een vorm van, uh, van vrijheid. Wat mij nu opvalt, is dat er ook een zekere soort van ware vrijheid is ontstaan uh, binnen de eurogroep. Met opvattingen over hoe het hoort en wat kan en hoe je je hebt gedragen. Ja. Uh, en als je daar buiten valt, dan hoor je niet bij de ware vrijheid. Nee. En dan zegt een regeringsleider, ja, ik ben gekozen op een programma. Dat blijkt niet haalbaar te zijn. Ik denk dat ik maar eens ga vragen aan de bevolking wat ze daarvoor vinden. Mm -hmm. Nou, het huis is te klein. Ja, ja, ja. En dat is denk ik een voorbeeld van waarden versus, uh, versus ja. feiten. Ja. Het lijkt mij, als ik uh, minister was geweest, geweest... en de kans daarop is gelukkig vrij klein... Om niet te zeggen, die keel. <laughs> zeg nooit nooit. Mijn naam is nooit genoemd, maar je weet maar nooit. Dan zou ik denken, we zitten helemaal vast... We komen er niet uit. Die regering van, uh, van de Grieken zegt... Dit kunnen we echt niet voor onze rekening nemen. Dat kun je niet, eh, niet verwachten. Er zijn al zoveel mensen die op een houtje moeten bijten... en die zitten naar het pensioen uit te kijken. En die moeten nog vijf jaar zonder enige uitkering... als die plannen doorgaan... en onze toeristenindustrie gaat eh, naar de Filistijnen. Dit zijn hele slechte plannen. Dan kun je echt niet verwachten dat we dat aannemen. Versus, we hebben er eens goed over nagedacht. We hebben alles doorgerekend. En, eh, en het klopt precies. En over zeven jaar zijn de problemen opgelost. Maar dan moeten jullie nu beginnen. Ja. En daar kom je dus niet uit. Want dan ga je nieuwe berekeningen maken. En een van de kenmerken van dit soort plannen... is ook dat je ze snel moet uitvoeren. Want het momentum gaat, uh, gaat verloren. En je moet enig enthousiasme hebben. Want de bevolking moet het uitvoeren. Die moet bereid zijn harder te gaan werken. Tegen een lage loon en nieuwe initiatieven te vertonen. Ja. En die krijgen elke dag te horen. We staan op de rand van de afgrond. Uh, het hele boeltje stort in. Ik zou naar het buitenland ja. gaan. En... Dan zegt die regering, en nu hebben wij een mechanisme gevonden om eruit te komen, namelijk als onze bevolking zegt, moeten jullie doen, dan doen we het. Mm -hmm. En wat zeggen dan de Europese ministers? Zo'n belachelijk voorstel hebben we nog nooit gehoord. Ja. Hier komen we dus helemaal nooit meer uit, dan gaan we een referendum houden en de basis van Europa is dat we geen referendum houden. Zeg, ja, ja. en... Uh... Een van die absurditeiten, dat, dat kwam daar ook voorbij in die Duitse discussie. Ik wist dat niet, maar... In Griekenland groeien de, to de tomaten nogal. En je hebt daar de heerlijkste tomaten. Maar de Grieken die eten Hollandse tomaten. Dat moet heel gek zijn, hè? Nee, nee. Dat, dat, dat, dat schijnt gewoon een feit te zijn. Die zijn daar gewoon veel goedkoper dan, dan de plaatselijk getilde gekweekte tomaten. Hollandse tomaten in Griekenland. Eh, omdat, die, omdat die massaal geproduceerd worden. Omdat die zeer efficiënt geproduceerd worden. Dat, dat, dat, het is allemaal daar veel goedkoper om een Nederlandse tomaat te kopen. En geen Griekse. Met ja. gesubsidieerd aardgas, want we zijn vergeten de aardgassector te hervormen. Want ja. hervormingen en herstructureringen moet alleen in het buitenland plaatsvinden. Ja. En in eigen land komen we er maar niet aan toe. En dat is het vrije verkeer van goederen, ja. dat is de EU. En dan, dan, daar is dus ook helemaal niks tegen te doen. Maar dat is toch absurd. De Grieken moeten toch zelf hun tomaten kunnen produceren en verkopen. Ja, zo werkt de economie. Ja, zo werkt de ja. economie. Ja. Ja. Maar, maar, maar even terug naar de hamvraag. Denken jullie dat het gaat gebeuren? Want ik lees vandaag in de krant... Dat ondanks alle stress, economen denken dat het nog wel goed kan komen. Volgens Harald Benink, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, zijn de negatieve gevolgen van een daadwerkelijke Grexit veel te groot. Dus hij zegt van dat gaat niet gebeuren. Dat kan best. Dus wat ze nu momenteel doen, is het ook een potje bluffpoker spelen. Kijken, flink even Griekenland de duimschroeven aandraaien en net doen alsof ze het echt menen, terwijl ze er eigenlijk geen bars van menen. Want als ze het wel doen, dan, dan hebben heel veel landen grote problemen. Nee, maar mijn groot, want ik denk dat dat inderdaad aan het gebeuren is. Want je ziet één staaltje, dus journalisten noemen dat tegenwoordig, geloof ik, framing. Uh, publieke uh, opinie beïnvloeden door misinformatie of halve informatie of suggesties te wekken. Uh, die dan achteraf toch niet uh, waar blijken te zijn. Uh, het gevolg van dit uh, geheel is, ben ik bang, dat wij met z'n allen steeds minder geloof hebben in iets... Ja. Waar ik toch van harte hoop dat het wel lukt, namelijk voor grote Europese samenwerking. Mm -hmm. Ik ben een hele grote voorstander ja. van. ik denk dat dat voor Nederland goed is. Maar als je dit soort uh, dingen ziet gebeuren van uh, zeven monden, twaalf ruzies, uh, geen enkel besluit, uh, knallende deuren uh, en twijfelen aan het democratisch gehalte... Mm -hmm. Ja, we dus moet, uh, we, we moeten naar de muziek even. Ja, we, moeten de, ja. Ja, is misschien, ja, we komen hier toch niet uit. Hè. Nee, wij komen er ook niet <laughs> we uit. We komen ja. er niet uit. We wachten het rustig af. Ik, ik heb meegebracht een CD van Ramses Shaffi. En ik heb uh, drie nummers uitgezocht. We beginnen maar met één nummer, dat heet Wij Zullen Doorgaan. Dat zijn we vast van plan. Daarna eens in de honderd jaar. En dan wees niet zo streng. Maar we beginnen met Wij Zullen Doorgaan, Ramses Shaffi.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 Samen zijn. we gaan eens kijken waar we het zo allemaal over hebben gehad het afgelopen half jaar. Uh, we zijn op, uh, nee op 1 september niet, we zijn op 8 september begonnen. Toen hebben we het gehad over Villa Sperber wordt, Villa weten jullie nog hoe het zou gaan heten? Nee, nee hè, nee, weten nee, jullie nee, niet nee, meer? Nee. Villa Sperber wordt Villa Respect. Ja, die weet ik wel. En sindsdien uh, wordt er flink aan getimmerd en verbouwd en, en uh, ze zijn voortdurend bezig. En het wordt ook steeds mooier hè. Ja. Ik ja. moet zeggen, nu dat meer open ligt, vind ja. ik het er een stuk beter uitzien ah, ja. dan ik een jaar geleden dacht. Dus uh, ik begin er meer vertrouwen in te krijgen. Ja. We hebben toen ook gesproken over de transitie jeugdzorg. En daar hebben we sindsdien wel wat vaker over gesproken, over al die allerlei transities. Maar op 8 september zijn we er al mee begonnen. Op 15 september hebben we gesproken over de hobby -shows. Die is sindsdien ook... Uh, Nogal in het nieuws geweest met, uh, met, met de jongste loten, dat is het Riper Café. Ja. Uh, dat, uh, dat draait ook daar allemaal, lijkt het zo. We hebben op 22 september uh, met Piet Nijholt gesproken over uh, zijn onderduiken in Friesland en arbeidseinsatz tijdens uh, de oorlog. en het verband daarmee ook met Market Garden hebben we Louis Redele hier uh, op bezoek gehad. Um, we hebben een week later, 29 september, uh, gesproken over de Participatieraad. En met Ad van Gestel over de kennismaker. De kennismaker is voortdurend in het nieuws. Hè. Hmm. Dat is uh, ja, dat ook wel een... een uh, ja, die timmert aan de weg, die hebben voortdurend weer, weer iemand opnieuw erbij. En dan ja. wordt daarover gepubliceerd in het Godelsbelang. Ja. Kennismaker, heel erg actief. Uh, tussendoor hebben we op de eerste... Maandag van de maand een uur literatuur. Daar, gaat, daar gaan we nou niet over. 13 oktober zijn we in gesprek geweest met Ans Zweep over de wereldwinkel. Mm -hmm. En met Jan, Schrijvers, Jan Schrijver over offers voor onze vrijheid. Hij heeft toen een boekje, een boekje gepubliceerd. Ja, is uitgebracht toen destijds of gepresenteerd in de, in de Heemschuur. Ja. ja. Uh, 27 oktober hebben we met Therese de Vries gesproken over het Boekenfonds Kinderen in Kilangala. Therese stond toen op het punt om naar Kilangala af te reizen. Ze had een boekenfonds. Met Mario Immink hebben we gesproken over transitie. Dat was een van die momenten waarop we weer over transitie spraken. 10 november hebben we met Peter Anne gesproken over opera in het Jan van Bezouwhuis. Dat is sindsdien ook van start gegaan, geloof ik. Van tijd tot tijd bespreekt hij een opera, laat hij een opera zien. Met Marie-Joseph Frederiks van de Biep hebben we gesproken over crowdfunding, waar de Goordense Biep ook uh, aan doet. En dan hebben we 17 november met Jan van Eyck over de Rielse Cowboy gesproken. Ik weet niet meer wat dat is, de Rielse Cowboy. Weet jij dat nog, Bernard nee. of Gerard? ...is in de even mist kwijt. der tijden In rond Griekenland is dat even ja. uit beeld geraakt. Op 17 november hebben we ook met Norbert de Vries gesproken. In het nieuws was toen dat hij uit het CDA stapte. Dat was natuurlijk ook een kleine aardbeving, dus daar moesten we het over hebben. 24 november hebben we het gehad over de kermis in het centrum. Groot vraagteken. Dat, um, dat vinden we nog steeds. Daar... <laughs> en met Pieter van Harber hebben we over gezondheid en welzijn in Goerle gesproken. 8 december hebben we Goni Spermon op bezoek gehad. Van Sensor, een luisterend oor. Ja, herinneren jullie nog? Laura Remijse hebben we hier op bezoek gehad. Uh, over de stichting Steengoed. Die, bestaat, uh, die bestond vijf jaar. 15 december hebben we... Uh, het gehad over de vrijwilligersprijs. Dat is ook dan elk jaar. En dan, uh, Even dag uit... van de Stichting Steengoed. Ja. Is dat uh, ja. Wij gaan namelijk op 12 september, uh, dan is het uh, monumentendag, gaan wij zowel in Goorlen als in Riel op een paar gebouwen zo'n nieuw zeg maar, uh, monumentschildje aanbrengen. Die dingen worden uh, geproduceerd door de ANWB. Er zijn uh, nieuwe uitgebracht en uh, als stichting Steengoed hebben we de gemeente aangeschreven. We willen een tiental mensen, een tiental uh, zeg maar panden willen we van zo'n ding gaan voorzien. Mensen die zich aanmelden, uh, daar wordt dan uh, spontaan betaald door de heemkundekring Steengoed en uh, de stichting Akkermolens Die willen die kosten voor hun rekening nemen. We <tie> hebben ook een, een forse bijdrage gevraagd, uiteraard dus voor de rijksmonumenten aan de, de gemeente Goorle. Maar die hebben nog geen reactie gegeven. Maar in ieder geval, wij gaan er wel mee aan de slag. En we hebben gevraagd aan Abbot de Vries of hij begin september... een hoofdartikel wil wijden aan, zeg maar, dit, dit gebeuren. En dan hopen we toch wel dat de, de gemeente in ieder geval dan toch op zijn minst gereageerd heeft. Hopelijk komt er ook een bijdrage en is dat niet het geval... Dan zullen wij Norbert verzoeken om een, uh, een, stevig, een stevig stuk in het Goorlen belang te zetten. En de gemeente even een uh, stevig aan de oren te trekken. Maar goed, we, maar in ieder geval de, op die manier gaan we toch aandacht besteden aan uh, zeg maar onze gemeentelijke en rijksmonumenten in zowel Gorle als Riel. Ja, ja. 12 september. Na dat eerste uh, uh, lustrum is Steengoed ook nog steeds actief gebleven. Ja. Ja. Nou, dan hebben we op 21 december hebben we het gehad over het kunstwerk van John Boksel en de heibel daarover. Nou, dat is inmiddels ook goed gekomen, geloof ik. Het staat er nog niet, maar het, het is... dat nee, is ook niet Hij is nu... de volgende week. Hij is hier geweest. Uh, oh nee, Jacques Sperber vertelde hier dat één of twee dagen later zou John van Boksel naar Nederland komen... Ik denk om vanwege de officiële overdracht. En uh, het komt te staan in de, de tuin van de Vraters. Hè? Ja, ja, ja. Komt te staan. ja. Ik ben wel benieuwd, want de foto die ik zag... Een, een? Dat zou ook een beetje een feestelijk tintje krijgen. Ja. Dat krijgt weergezet. ook een feestelijk tintje. Ja. Ik, vind, ik vind het wel een hele mooie beeldengroep. De, de vliegeren de hè dus ik ben benieuwd. We hebben toen diezelfde dag ook gesproken over het faillissement van Thebe, huishoudelijke zorg. Ja. Is er inmiddels sindsdien een doorstart gekomen, Gerard? Ja, Weet je? ja. ja. Ja, doorstart in de zin. De activiteiten zijn overgedragen aan andere aanbieders. Het personeel is overgegaan en de arbeidsvoorwaarden zijn verslechterd. Mm. En ja. dat is een, uh, natuurlijk een toenemende zorg met die decentralisatie. Uh, dus de ene is, blijft de toegang voor mensen die het nodig hebben behouden. En de andere is, uh, als je zo bezuinigt op, uh, op zorg... Uh, is dat nog rond te breien voor mensen die dat doen? Of moet je in toenemende mate alle mogelijke constructies uh, gaan verzinnen? In de sfeer van red Griekenland, uh, Senegrika je bed. Ja. Tegen de helft van de prijs. Ja. Ja. Uh, uh, want je praat nu over bedragen van 9 of 10 euro per uur. En dan moet de overheid nog vanaf. Ja. Ja. Uh, daar hoef je niet, niet, niet voor doorgeleerd te hebben om te weten dat dat niet uit kan. Ja, en daar heeft die Linken het over en daar heeft de SP het over. En, en. Uh, waarom krijgt links eigenlijk geen meerderheid in Europa? Hoe zeg je dat? Waarom krijgt links geen meerderheid in Europa? Gebrek aan ideeën? Gebrek aan <lacht> ideeën, ja. 12 januari hebben we gesproken met uh, Suus suiker over het uh, plagiaat van haar schilderijen. En op 19 januari toen hebben we met Kim Spanjers gesproken. Dat is de correspondent voor het Brabants Dagblad. En met uh, Nilay Under over uh, de oprichting van kookclub Erpel en Pilaf. Ja, uh, ik, ik heb begrepen dat dat weer opgepakt wordt. Dat, het tweede, dat dat weer opgepakt wordt. Wordt weer opgepakt. Hmm. Uh, een week later hebben we met Lucia de Jong gesproken over de speelwinkel. Hmm. En dat, is, dat draait geloof ik ook. We hebben met Lilian Smits gesproken op 9 februari over uh, Compaan. En met Kees Pelkmans over Platinum Stable in Riel. Nou, dat was ook wel een grote kwestie, geloof ik, hè? Ja. Die, die Platinum Stable. Dat is, geloof ik, nog steeds niet helemaal van tafel af, hè? Dat, dat, uh, die kwestie. Ik kan nu niet meer bijhouden of alle documenten inmiddels beschikbaar zijn, of dat nog steeds gepoogd wordt om ze allemaal online uh, te krijgen. Tegelijkertijd heb ik de indruk dat het een beetje de storm in een glas water is. Oh ja. Ja, er is natuurlijk qua vergunningen niet alles even goed uh, gegaan en werkende weg en alles wat, er, uh, wat erbij hoort. Dus ik ga ervan uit dat het college daar lering uit uh, heeft getrokken. Maar het is natuurlijk toch ook best een, uh, een interessante activiteit. Mm -hmm. ja. Op 23 februari hebben we uh, gesproken over en ook met geloof ik Henk van Bokstel, ambtelijk adviseur duurzaamheid. Mm -hmm. De vorige, voormalige wethouder en, en uh, voorman van, van is in dienst, van, dienst getreden de, bij de gemeente Goorl, Goorl, weer, is in dienst getreden ja. bij de gemeente ja. Goorlen. een x-aantal uur. Adviseur duurzaamheid. Ja. Maar hij zou een plan maken. Hij, is, hij zou wel aan een plan werken. Maar dat heb ik nog niet gezien. Ja, maar goed. Goed werk vraagt uh, tijd. Hè? Dan uh, hebben we ook toen gesproken met Renate van Dommelijn en Karin van der Kruijs over de Internationale Vrouwendag. Uh -huh. Die zat eraan te komen, want dat is geloof ik 8 maart. Op 9 maart uh, hebben we gesproken met Wil van der Kruis over de algemene ledenvergadering van de LOG. Kijk, hier moeten we even bij stilstaan. Ja. Want, want uh, er is weer een algemene ledenvergadering, medewerkersvergadering en vrijwilligers. Vanavond, na deze uitzending, heeft uh, het nieuwe bestuur van de lokale omroep uh, iedereen bij elkaar geroepen om, om de plannen te ontvouwen. Uh, we hadden Wil van de Kruis ook gevraagd ja. in deze uitzending, maar Will zei van ik kan toch moeilijk zeg maar bij jullie uh, al, al, al alle plannen uh, uit de doeken doen. En terwijl ik om acht uur nog uh, aan de, de vrijwilligers en de leden moet, uh, moet beginnen. Dus, uh, Is er nog niks we hebben hem Is er niks uitgelekt eigenlijk van die plannen? Ik, ik weet er niets. Nou, ik, nee, ja, ik heb gehoord dat waarschijnlijk de, de tv-poot gaat verdwijnen. Maar nogmaals, ik heb het niet, heb het niet meer vanuit, alleen maar vanuit de wandelgangen. Dus ik ben, uh, ben razend benieuwd naar dus acht uur, naar uh, wat eruit gaat komen. Nou ja, we zijn razend benieuwd. Goed, en uh, daar kunnen we het uh, aan het begin van het volgende seizoen uh, dan over hebben waarschijnlijk. Ja. Wat, wat daar is ja. uitgekomen. Uh, da, ja, dan, dan zitten wij misschien uh, boven in de foyer uh, met ons uh, golse kring. Het is dus in ieder geval een plan dat we al een hele tijd hebben. En mij lijkt dat leuk. Om deze ruimte te gaan verlaten. Ja, met ons programma. Ik ja. weet niet wat er verder nog meer te gebeuren staat. En dan in mogen... de openbaarheid onze ja. uitzending te doen. En mensen die willen aanschuiven aan tafel. Hé, hey, hey, kom er eens even bij dat, dat het op die manier gaat. Ja, ja. ja, ja. transparant heet transparant, dat. Transparant, he? ja. hè. We hebben op 16 maart ja. Bert Schelkes ontvangen van Leister en Jeroen Hendricks, we hebben naar de Provinciale Staten gekeken. Um, en we hebben toen Geert van der Heuvel uh, uitgenodigd uh, om terug te zien over het, op het optreden van Hans Boland. Nee, dat uh, keek vooruit, want dat was de volgende dag. Hans Boland is een uh, Ruslandkenner, die heeft uh, gesproken voor uh, de vrienden van, uh, van Krasnagorsk. Uh, een zeer interessante avond, maar Gerald heeft dan uh, daarop vooruit gekeken. 23 maart hebben we Deborah Eikelenboom uh, hier te gast gehad. Toen waren de provinciale staten voorbij en wat bleek, dat, dat uh, de SP uh, de grootste partij in Goorlen was geworden. De meeste stemmen, de meeste stemmen in Goorlen op de SP, uh, richting provinciale staten weliswaar, maar toch wel opmerkelijk. We hadden ook Cas Vroom en Wil Hever over hun Cuba-reizen. Mm -hmm. Daar zat ook weer een internationaal trekje in onze uitzending. Uh, we hebben 30 maart met uh, Harco Jansoni gesproken over het Ripair Café. Mm -hmm. Met Karin Moelen Overbeke over Seeds to Meet. Over het Ripair Café, dat, uh, dat draait dus inderdaad bij de hobby-shows. Maar het gaat een beetje moeizaam van start hoor. De, de eerste keer dat het repercave was, was het erg druk. Daarna liep het wel volk rond, maar uh, toch wel een stuk minder. Dus kennelijk moet het echt beklijven zeg maar, in een gemeente. Maar op zich vind ik het wel iets uh, voor een hobbysoos. Uh, er kan van alles, van alles gebeuren. Ja. Ja. En we hebben jouw vrouw aangetroffen, Ben, daar achter de naammachine. Die was uh, uh, uh, kledingstukken aan het verstellen. Nou, dan heb je toch niet goed gekeken, want, nee. want zij is een weefster. En, en, uh, oh. Zij was wel gevraagd voor, voor de oh. naaimachine, maar ze is een weefster. En heeft mijn vrouw gezegd, heeft het gezien, ik zal ik, ze straks nee, onderdonder nee, geven. Nee, nee, nee, zij heeft gezegd, ik, ben, ik blijf mijn stiel trouwen. Ik, uh, zij kan daar niet gaan weven, maar uh, zij is daar aan het kousen stoppen. En dat is ook een vorm van weven. Oh, uh, yeah. Dat is, dat is uh, mazen en dat is uh, op en neer, op en neer. Dat is een, een, een hele eenvoudige vorm van weven en dat doet zij. Knoppen en stoppen. Ja. Nee, het viel mij voor op dat, dat, dat, dat zij zat te werken. Ja, de, rest, ja. de rest had even niets maar, te doen. Maar, dus was... men laat vandaar de dag nog zijn sokken stoppen. Ik had heel wat gaten in mijn sokken. Dus, dus, oh, daar het heeft waren jouw mooi sokken. Het <laughs> <laughs> waren mijn sokken. Ah, het <laughs> waren jouw sokken. Oh, ben door. Ja, maar zo, zo, zo komt dat op gang, hè. Zo, zo. Ja. Uh, eens kijken, we hebben op 13 april gesproken over uh, de kolumnade... Uh, Norbert had toen een sterke opvatting over uh, de kolomnade het roer moeten om uh, dat heeft hij hier uh, zo'n beetje zitten verkondigen dat werd eigenlijk geen, geen goede discussie uh, ...herinner niet, ik me... Waar, herinner waar, ik waar, ik me? Waarom ja, ...ja, waarom werd dat, dat... ...dat was eigenlijk geen discussie... ...het was mm -hmm. het, het uh, poneren van, van een mening... Mm -hmm. ...en, en uh, ja, daar bleef het uh, wel een beetje bij... ...we hadden toen ook Marit Brouwer... Uh, ...die uh, vertelde over sportpsychologie... Um, ...de week daarna hebben we het gehad... ...over de Nationale Sportweek... ...daar hadden we Thijs Kemmeren voor... En we hadden Erik van Rouwendaal over het jeugdvakantiewerk 2015. Dat uh, was misschien vroeg, maar soms zijn we er erg vroeg bij, denk ik. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. ja. we kunnen nu gaan kijken of het geholpen heeft onze uitzending. Mm -hmm. Dan hebben we op uh, 11 mei een gesprek gehad met Rianne Daniels over ouder kind speelgroep in Goorlen. En ook opnieuw hebben we gesproken over de log met Freke Schoenmaker en Erik van Poppel over de log oud en nieuw. Mm -hmm. 18 mei, we komen al uh, dus een beetje uh, bij de huidige dag, hebben we met uh, Johan Zwaans en Mathieu van den Tillaert gesproken over de Rielse en de Goldse Reus. Mm -hmm. Die hebben inmiddels hun uh, openbare optreden uh, gedaan, uh. En met Peter Koeleman en Cor Roze hebben we gesproken over Sam Go, sociale actieve minima in Goorlen en Riel. Mm -hmm. Dan hebben we op 8 juni met uh, Paul Cornelissen gesproken over het komende seizoen. En met Theo van der Heijden en Mark van Oosterwijk over de Goorlisse kermis. Oh ja, daar hebben we dus uh, toch nog eens een keer over gesproken, over die kermis. Mm. Um, maar van Oosterwijk liet toen verstek gaan oh, Ja, dus, uh, die liet ja, verstek dus, Die gaan, was er niet bij die, die dacht, <laughs> en, ik heb gescoord, van, dat hoeft <laughs> ja, niet meer Ja, ja mooi ja, is dat ja, ja. Maar, ja. ook nog wel een klein uh, zij-effectje wat ik heb begrepen Dat in de Muldersweg was een paaltje verkeerd gezet En dat hadden we met een paar mensen aangekaart bij Bernhard En die heeft dat doorgegeven aan Van der Heijden En die gaat er weliswaar niet over Maar het paaltje is verplaatst dat was Kijk, heel snel geregeld. Weliswaar een... slechts 15 centimeter, maar toch, staat. Ah, Zo het groot is... is onze invloed. <laughs> ja. Oei, oei, oei. Uh, vorige week, uh, nee, twee weken geleden, hebben we met Victor Retel-Helmrich over de biodiversiteit ja. gesproken. Ja. Ja. Ja. ja. ja, en met Jacques Sperber. Was Inge van der Horst daar ook bij? Dat was nee. toen een. Uh, nee, die is er niet bij geweest over de transitie. Ja. Mm -hmm. Dus transitie is dus al die stip diverse keren. nummer één. Ja, stip nummer één. Daar hebben we het meest over gesproken. Is ja, meneer uh, Ngorlo ook overtuigd van het feit dat het gewoon erg goed geregeld is? Dus het ja. heeft ook een tijd terug in de kant gestaan. Hè? Dat, dat met name toch liep, zeg maar, in het toch uh, vooropliep in een hele planmatige aanpak. In samenwerking met diverse andere gemeentes. En uh, nou ja, ik vind ook, dat geldt ook voor Marijo Immink. Als je die vraag van, uh, die zeer overtuigd zo van. Uh, geen enkel probleem in Goren. Dan gaan wij keurig ja, maar... regelen. Nou, dat ja. <laughs> ik vind ik het keurig netjes. Ja. Kijk, pas de komende drie tot zes maanden zullen we dat weten. Uh, nu hebben we het over het proces van besluitvorming. Uh, en. Dat vindt zijn weg en daar zijn uh, fatale data afgesproken en dat lijkt allemaal te gaan lukken. Het andere is, er moet bezuinigd worden. Er is minder geld dan er vorig jaar was. Uh, dat betekent dat mensen die nu zorg krijgen, die volgend jaar niet meer krijgen. En het vermoeden is dat sommigen daarvan niet helemaal tevreden zullen zijn. Hmm. Dus dat wordt de echte toetssteen. Uh, hoe gaat dat als besluitvorming gebracht worden is dat helder voor iedereen dat de keuzes consistent zijn en dat die ergens op gebaseerd zijn en dat er niet mensen tussen wal en schip vallen waarvan je denkt van dat kan toch niet. Zodat je met een hele stapel individuele gevallen komt die elke keer weer... Als rottende kiezen terugkomen van, dat had toch zo niet gemoeten. Mm -hmm. En dan een heronderzoekje en dan spijten, en dan weer opnieuw, hè, dat dat gewoon dat dat goed loopt. En dat wordt een heel lastig traject. Ja, ja. Dat kan niet anders. Ja. Ja. Ja. Uh, en natuurlijk hoop je van harte dat dat allemaal goed afloopt. Omdat dat heel veel kwetsbare mensen raakt. Nou, vorige week hebben we met uh, de vierde generatie van Puijenbroek gesproken. Anna van Puijenbroek, van de koninklijke Van Puijenbroek textiel. Vijfde generatie. Vijfde was het vijfde, vijfde generatie. generatie? Oh ja, was het al vijfde. Ja. Uh, dat is denk ik wel een zeldzaamheid. We hebben hier niet vaak een Van Puijenbroek in uh, Goolse kregen, uh, Maar uh, dat hebben we dan toch uh, een keer... Uh, Gedaan. Ik dacht dat er één keer eerder uh, was er, is er iemand geweest. Dat is al enige tijd enige, lang geleden. Ja, is, het is eerder een van Puinbroek ja, geweest. We hebben, ja, nee, we hebben Rob Kwasper en, en uh, dat, dat zijn de, de, de, de directeuren, niet bij de familie behorend, ja, ja. Mm -hmm. bij, bij Van Puinbroek werkzaam. Mm -hmm. Die hebben we hier uh, wel, wel gehad. Mm -hmm. ja. uh, we hebben toen ook gesproken met Jordi van Tongeren en Nick van Korven van de stichting Small Effort. Ja. Uh, om mensen um, van de gehandicapten te vervullen mensen die ernstig die ziek zijn of gehandicapt ja. om daar wensen te vervullen ja. um, volgens mij betekent dat een, een kleine moeite we hebben het niet gehad over de, over de kwestie waarom ze dat in het Engels uh, noemen die, die stichting maar ik denk dat je dat tegenwoordig wel moet doen. Hè? Als je die stichting een kleine moeite zou noemen... zou dat lang niet zoveel effect hebben... als dat wanneer je het small effort noemt. Is dat niet zo? Ja. ja, hè? ja. Waarom zou dat zijn? Nou, daar zag ik toevallig ook een column over... dat heel veel van het managementtaal op het moment dat je dat in het Nederlands gaat vertalen... klinkt het als holle frases. Dus dat moet je in het Engels laten... Uh, want dan heeft het toch een zekere status. Hmm. Uh, overigens vond ik van dit uh, idee het gewoon heel leuk. Ja. Uh, ongeacht of het nu in het Engels of het Nederlands ja. is. Het leek mij voor jongeren van die leeftijd fantastisch dat ze hun nek uitsteken ja. om gewoon zoiets te proberen. Ja, zeker. En dan mogen ze van mij noemen zoals ze het willen. Ja. Als het ze maar, maar lukt om, uh, om dat in stand te houden. Ja. Uh, ja. Dus daar reageerden we allemaal heel positief ja. op Ja. Ik kreeg ook complimenten van, van uh, Anna die daar uh, ondernemingszin uh, in zag. Uh, wat haar uh, wel, uh, wel aansprak. Hè? Ja. Mm -hmm. ja, nou dat uh, waren onze lijsten. Dat was onze lijst van, van onderwerpen. Um, toch gebeurt er inderdaad toch heel wat zo in geworden. Ja. Hè? Als je dat zo uh, de revue laat passeren. Um, ja. Grote politieke kwesties zijn er eigenlijk niet. nee. Griekenland, hè? Uh, dan moeten ja. we naar, naar Griekenland. Maar dat hebben we opgelost. Dat komt goed. Ik durf het nu te zeggen. Komt goed. Komt goed. Ja. Dat komt goed. We hebben we nog drie minuten? Twee minuten, Ben. Twee minuten, ja. Eigenlijk te weinig of, voor of, een... Of zullen uh, we zouden met een muziekje uitgaan? Gewoon draaien muziek, we bedanken iedereen. Ja, dat is... Uh, is dat misschien... Dat, ja, dat ja. is goed. We gaan er ja. met, uh, met muziek... Uit. Met jouw muziek. Dus jij sluit vast af en jij kondigt, jij kondigt oh. jouw muziekje ja. aan. Ja, nou... Uh, ik hoef geen, geen gasten te bedanken, dus ik dank alleen maar Stefan Eikenaar voor zijn zeer trouwe uh, assistentie bij dit programma Goldse Kringen. Uh, jij vertelt altijd waar je het allemaal op kunt uh, terugbeluisteren. Uh, Gewoon googlen op Goolse Kringen. Googlen op <laughs> Goolse Kringen. <laughs> en dan kom je er vanzelf. En dan, uh, dan kom je en, er vanzelf. Ja. En dat geldt zeker voor onze generatie. Want muziek die we nu gaan draaien is live muziek. Die gespeeld is op het moment dat er nog enkele van de toenmalige deelnemers nu in leven zullen zijn. Namelijk in 1969 in Woodstock, Country Joe en The Fish.